9 uur. Ja, het is hier schitterend in Gangneung, Want het is de 5 kilometer. En we hebben al strijd gezien. We hebben ook teleurstellingen gezien natuurlijk bij de rit van Bob de Vries. Maar daar komt natuurlijk nog iets moois aan: de 5 kilometer. Met natuurlijk Jan Blokhuizen en Sven Kraan. We gaan daar zo meteen mee verder. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws van 9 uur met Liesel Thomassen. Egypte heeft bij een grote operatie in de Sinaï naar eigen zeggen 16 extremisten gedood. Volgens het leger werden bij elkaar 66 doelen aangevallen, waaronder wapenopslagplaatsen, SUV's en motoren. De operatie begon vrijdag. Op het Schiereiland is een tak van terreurgroepering IS actief. Islamitische extremisten plegen sinds 2013 geregeld aanslagen in Egypte. De afgelopen jaren werden honderden militairen en agenten gedood bij die aanslagen. In de Indonesische stad Jokjakarta heeft een man met een zwaard... een aantal mensen aangevallen in een katholieke kerk. Er zijn vier gewonden onder wie de priester. De aanvaller vernielde verder een beeld van Jezus... door het hoofd eraf te slaan. Hij is door een agent neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was. Hij zou bij binnenkomst hebben gescholden op de kerkgangers. Indonesië, officieel een seculier land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 Nogmaals, goedemorgen. goedemorgen. Ja, dit is hem dan. De dag dat Sven Kramer historie kan schrijven. De vijf kilometer voor mannen heeft ook al een teleurstelling opgeleverd. Een teleurstelling voor Bob de Vries. Bartelt de Jasper bij de Koreanen was er. was een groot zelfs toen Lee schaatsen. Sebastian Timmerman, het is nu al een mooie wedstrijd. Hè? Een echte wedstrijd. Vind ik wel. Ja, absoluut. Ben ik helemaal met je eens. Ik heb wel eens saaiere vijf kilometers beleefd. Zeker zo saaiere begindelen van de vijf kilometer. Is 14, 15. Prima tijd waarmee Lee aan de leiding gaat. Zwinken. Tweede, Itchinoe. Derde, de dwelpauze. Mocht u in Nederland om vijf over negen op zondagochtend nog even lekker een warm croissantje willen maken, of een glaasje jus willen inschenken, kopje schenken, kopje koffie willen zetten, u heeft nog een minuut of vijf. En dan gaan we weer verder met de vijf kilometer. Eerst Andrea Giovannini tegen Alba dan Giotto tegen Conte. Dan komt Jan Blokhuizen in rit 8. Vier jaar geleden zilver, wat wordt het vandaag? Tegen Pieter Michael, Tedjan Bloemer de uitdager van, namens Canada. Tegen Pedersen, de winnaar van de laatste wereldbekerwedstrijd voor deze Spelen. En dan in rit 10 in de voorlaatste rit. De koning van de vijf, Sven Kramer tegen Patrick Beckert. En in de laatste rit Nicola Tumorlero tegen Moritz Geisreiter op het ijs... Uh, naast het ijs moet ik zeggen, op het middenterrein op dit moment... de mensen die je altijd overal ter wereld tegenkomt als er geschaad wordt. Kleintje Pils, zij warmen op dit moment het publiek op. In afwachting dus van die laatste ritten op de vijf kilometer... die over vijf minuten gaan beginnen. Voorals als u dacht, hè, zitten ze wel in Zuid-Korea? Nou, niet dus. <lacht> Goed, dus al het schaatsen, snowboarden en short door... Het er vanmorgen in Zuid-Korea ook stilgestaan bij Nederlandse veteranen uit de Korea-oorlog. Premier Rutte legde een krans bij een oorlogsmonument. Tussen 1950 en 1953 vocht Nederland mee met Zuid-Korea tegen het communistische Noord-Korea. 123 Nederlanders kwamen om. Maar toch is er maar weinig bekend en weinig aandacht voor de Korea-oorlog. Vandaar de naam de Vergeten Oorlog. Verslaggever Josephine Trehi was bij de kanslegging in Hengseng. zijn er aanwezig vandaag met begeleiding. Want het zijn mannen op leeftijd. Het meeste verkrikkelijke is dat je al die dode jongens om je heen, Je je eigen collega's en dan heb je een bodybag. Die moest je erin stoppen. Maar ja, toen was ik een jong ventje 21. Ik kwam pas van het lyceum of Ik moest in dienst. Ze zingen mee met de muziek die gespeeld wordt... Het is vroeg in de ochtend, dus het is ontzettend koud. Iedereen zit met dekentjes op stoeltjes. Het is net zo koud als toen, 68 jaar geleden, vertelt meneer Liebrechts. Ik wil je nog eens iets vertellen. Wij sliepen met 20 graden buiten in een, in een schutterputje. Min 20? Ja, tuurlijk. We moesten er toe. En dat is snaphandig weer in de, de slaapzak. Maar, maar komen we komen een hele oog Engels koffie bestikt in de motor te kou. We hebben nog een vuurtje gemaakt in de trein. Bijna 5000 Nederlandse militairen zijn hier geweest in de Korea-oorlog. En ruim 120 daarvan stierven. Je hebt een, een bodyberg, Die moesten erin stoppen. Oh, op. Tijdens de Korea-oorlog vond hier in Henseng een onverwachte aanval plaats op de Nederlandse soldaten die hier gelegerd waren. Het was donker. En die Chinezen hebben begrepen dat wij onze, onze plek waar wij toen waren dat hij niet al te best verdedigd was. Ja, die jongensje hier hierdoor, die Chinees, dat was niet, dat was niet te oud, maar duizenden tegelijk. Des te schrijnender is het voor de veteranen... dat er in Nederland zo weinig aandacht is voor hun oorlog. We hebben helemaal geen verdediging gehad, dat was het toch helemaal niet? We werden een beetje, we horen er niet bij. En waarom is dat, denkt u? Ja, dat weet ik niet. Ik denk, dat is mijn persoonlijke mening... ik denk dat het nog niet gewaardeerd werd. En de begrip had van de mensen, wat, ja, wat ik nog erger vind... In Soesterberg is een groot museum, dat weet je. Okay. Nou, na 68 jaar hebben ze over de hart kunnen verkrijgen om daar een vitrine aan het te richten van een meter en anderhalve meter hoog. Belachelijk. Maar wat zou u willen in Nederland? Waar, waar ze, uh, wat zou... Waardering, maar ook een waardering die zichtbaar is. In de kou. Ja. Premier Rutte. Gaan we naar binnen? Moet snel weg. Ja. Na de, ja. de ja. kanslegging. Wie is dat? Staat nog even te praten met een paar van de veteranen. Schudt een paar handen. Hij wil niet zeggen of iets van een monument in Nederland te realiseren is. Laten we dit nou stap voor stap doen. We zijn hier vandaag bij deze prachtige herdenking. Al erkent hij wel dat er veel te weinig aandacht is geweest... voor de Korea-oorlog. Uh, ik ben heel blij dat in ieder geval de laatste jaren in Nederland... de aandacht voor de Korea-oorlog veel groter is geworden. En laten we met z'n allen in Nederland ons realiseren... dat dat bijzonder is, dat mensen letterlijk hun leven hebben gegeven. 123 Nederlanders hier zijn omgekomen. Ladies and gentlemen, this concludes the ceremony. Anybody would like to lay a individual flower, you may do so after the ceremony. Thank you. Josephine Trehi maakte de reportage. Ja, de vergeten oorlog, de Korea-oorlog. Dan terug naar gisterenmiddag op het ijs. Want naast de euforie van de medailles van achterreekten... Woest, de jong en natuurlijk Sienke Knecht... was er ook de diepe teleurstelling bij de vrouwen relay ploeg in het short -track. Ze werden in de halffinale tegen de verwachting in, uitgeschakeld. En dat kwam keihard aan, ook bij Jorien Temos. Ja, dat was het laatste slotstuk van uh, de carrière. En dan gebeurt dit. Dat moet dan voor jou echt een immense klap zijn. Nou, het voelt denk ik nog een beetje onwerkelijk. Ik denk dat de klap uh, over tien minuten een kwartier landt. En dat uh, ik dan wel even tijd nodig heb. Dus komt het voor jou dan toch maar aan op die individuele afstand? Nou, dat... Uh... Weet ik weet het niet. ik moet eerst even verwerken. Ja, Jeroen, jij was er natuurlijk bij in de hal. Maar ja. ze is out oud trekker en co-commentator van de NOS. Jij was er gisteren ook bij. Hoe groot is deze klap? Nou, voor Jeroen de Mors is dit zeker een hele grote klap. Uh, ze geeft natuurlijk zelf net ook aan, ik moet het even verwerken. Later zegt ze, dit is de grootste klap van mijn carrière. Letterlijk zo. Dus dat laat wel zien hoe, uh, hoe zwaar dit voor haar is. Terwijl vorig jaar bij het WK uh, ze onderuit ging, Terwijl Nederland op tweede positie lag. Dat was al een enorme beuk. En zij vindt dit dus nog uh, groter. Ja, en dat is op zich ook niet zo gek. Want individueel, ik vraag me overigens af of ze die 1500 wel gaat rijden. als ja, ik haar zo, wel, als als haar, haar zo zo hoor. Ja. Uh, is dit de enige kans voor haar natuurlijk om, om een plak te halen. En ze geeft zelf aan uh, vooraf. Van, uh, ik wil het shortcake uit met een grote klap. Nou, dat is niet deze klap, denk ik. Maar is ja. dit dan nu uh, einde carrière, Thomas? Op de short track verwacht ik wel dat, zij, uh, ja, dat dit wel het laatste kunstje is geweest. Dat ze echt volgend jaar alleen nog maar gaat lange banen. Dus ze heeft fysiek natuurlijk veel klachten gehad afgelopen, afgelopen jaren. Dus ze kan niet bij de programma's blijven draaien. Maar ja, jullie waren er allebei bij bij de relay. Ja. Wat is haar misgegaan? Um, ja, eh, eh, Ces is de expert natuurlijk. Maar eigenlijk zag je het meteen al niet lekker lopen. De eerste keer dat termors dat, dat Schulting, eh, eigenlijk he, de twee grote namaatrelay, de eerste keer dat, dat, dat die elkaar overgaven, dat liep al niet lekker. Uh, de de, de duw was niet goed. Uh, de schulting uh, leek even te wankelen. En toen dacht ik al van, oh jee, dat ziet er niet heel zeker uit. En dat, dat zei jullie ook in het commentaar. op televisie. Ja, het klopt. De, de, de, de, Jorien de Mors start. Uh, dat is de nummer 1. Suzanne Schulting de nummer 2. Uh, die wordt, moet eigenlijk gelanceerd worden door uh, de door Elke keer natuurlijk. En wie het short vooral de relay goed kent... die weet dat de nummer 2 rijdt ook de laatste twee ronden. Dus nummers 1 en 2 zijn heel belangrijk voor die laatste twee rondjes. Eigenlijk gaat het een beetje halverwege de race fout. Nederland komt op plek 1, China zit daarachter. En Italië zit op een klein gaatje. En dat is het moment dat Nederland vol volle bak door had moeten rijden op kop. En dat Italië had nooit meer terug mogen komen. En wat er toen gebeurde is dat China haalt Nederland in. En China hoeft niet hard door te rijden. Die weten wij. Die laatste twee rondjes hebben wij een wereldtopper. Die, die rijdt toch wel weg. China heeft de tempo stil laten vallen. Italië komt erbij. En dat is het moment dat Nederland het verloren heeft. Nou, hoorden we de teleurstelling bij Jorien de Mors. Maar jij zei ook dat de coach, uh, Jeroen Otter, ook teleurgesteld was. Terwijl hij eigenlijk redelijk cool blijft. Nou, Jeroen is één, nou, misschien wel de beste short -track coach uh, ter wereld. Maar Jorien, of, uh, Jeroen had wel echt een enorme klap te verwerken achteraf. Hij was ook heel erg boos. Uh, de ritten, je kan de ritten, naar aanleiding van de World Cups, kan je, kon je destijds de rit al uittekenen. Dus we wisten al een, een maand of twee maanden geleden hoe hier, uh, wie de tegenstanders zouden worden. Op het Europese kampioenschap heeft Nederland ook rechtstreeks duel tegen Italië gereden. Ook verloren overigens. Uh, en ze dachten echt een, een tactiek te hebben om, uh, om de Italianen te verslaan. Maar die hebben Fontana. Maar die hebben Fontana. En dat is wel... Uh, ik noemde net... Termo of Sorry, Schulting rijdt de laatste twee ronden. Fontana doet dat voor de Italianen. Dat is echt wereldtop. Op de 16e haalde hij de eerste plak op de Spelen. Ja. Even om een beeld te geven. 2006, hoe, hoe, hoe goed zij is. Ja, en die maakt het fantastisch af. Daar maakt Schulting geen fout in die laatste twee ronden. Maar het zit hem op het moment dat China Nederland inhaalt. Zij maakt geen fout, maar ze kon, ze kon het Fontana ook niet moeilijk maken. Nee, dat klopt, maar dat is wel het verschil in klasse. Ja. En dat is misschien ook uh, wij zelf, maar misschien Schulting ook. We hebben haar ook wel een... Nou ja. Iets aangemeten wat misschien nog net even te groot is. Ze wordt vaak met Shinky Knecht vergeleken. Maar zover is ze gewoon nog niet. Ook qua leeftijd overigens. Ze is pas twintig. Ze heeft nog een paar ja, jaren ja. te gaan. Um, en, en het is ook wel van belang om erbij te zeggen dat, dat dit ook heel belangrijk is. Daarom komt die klap ook zo hard aan, uh, uh, Patrick. Is een, de, de relay is het koningsnummer. Zeg maar. Hier draait het om, bijvoorbeeld bij Korea, die ja, moeten was, kampioen worden. Het is realistisch ook voor de, voor de Nederlandse equipe. Is dit de echte realistische kans? Was dit op een medaille? De enige ja. misschien wel. Ja, bij, ja, de dames, de bij de zeker, dames ja. zeker. Dit was, en eigenlijk was de loting vrij goed, hè? Want Italië is goed, maar niet onverslaanbaar. Ze hebben de, hun nummer drie die is gewoon echt een ja. stuk minder goed dan onze ja. nummer 3. Maar willen we ze met de medaille naar huis? Dan had het hier moeten gebeuren. Dan had het hier ja. moeten gebeuren. Ja, en, ik, en ik verwacht dat Italië zit er nu in. Ik zie Italië van een plak halen morgen. En we gaan de morgen trouwens wel terugzien hier hè, op de lange baan. Duizend meter. Zo is het. We gaan weer naar lange baan, Patrick. Fijn. Toch? Snel, zullen we dat doen. Snel naar Erben en, en Sebast? naar Sebas. Want ja. wie uh, rijden er in de baan? Holwar en uh, Andrea. Zo spreek je die naam uit. Holwar is uh, Bukku natuurlijk uit Noorwegen. Die een slechte voorbereiding had op vandaag. Op deze eerste zondag van de Spelen. Want hij uh, sneed na een valpartij in zijn enkel... En heeft echt een aantal dagen op krukken door het uh, Olympisch dorp gelopen. Maar kan dus schaatsen en doet mee. En Andrea, dat is Andrea Giovannini, 24 jaar uit Italië... die het seizoen slecht begon. Daarna in uh, de wereldbekerwedstrijden uh, van Calgary en Salt Lake goed presteerde. Zichzelf verbeterde, ook op deze afstand, op de 5000 meter. Maar op het EK in Colonna. En bij de wereldbekerwedstrijd in Ervoert echt niet vooruit te branden was. Ondanks het feit dat hij tweede werd bij het EK op de start, Omdat hij uh, uh, zich als het ware in het wiel had gekleefd om een wielenterm te zetten. Uh, zeggen van Jan Blokhuizen. Was die, uh, kwam die niet goed voor de dag. En ook nu wordt hij gelost, wordt hij eraf gereden door Hobba Bukku En eens even kijken, beide waren en zijn behoorlijk langzamer dan het schema van Lee. Je merkt het ook in de hal. Het is een klein beetje sfeerloos op dit moment. Het is rustig, het is stil. Het verschil. Het nadeel van Bukkel eh, al op het schema van Lee... met het bijttingen van de laatste drie ronden... is al meer dan 2,5 seconden. En dat loopt alleen maar op. En Bucco heeft uh, Andrea Giovannini inmiddels ook uh, definitief gelost. Erben die gaat niet meer terugkeren in deze rit. Nee, want die rijdt rondjes 31-9 al in de vorige ronde. Dus Giovanini is echt helemaal weg. Die heeft het ook een klein beetje opgegeven hoor. Die uh, rijdt nu een, een beetje rustig aan het uittoeren. Bucco die rijdt ook niet meer zo snel. Die rijdt ook al rondjes 31-1. En dan loopt het verschil nu heel erg hard op. Want Sungo Lee rijdt in die laatste drie rondes. ik zeg ze eventjes: 29-2, 29-0, 29-1. Dus nu wordt er gewoon per ronde levens zo'n twee seconden in. En wat denk je? Waartoe is deze tijd, waar, waar kan het toe nou, leiden? 6, 14, het, het 15. Kan, het kan zomaar zijn dat dit misschien nog wel de bronzen medaille gaat worden. Nou, eens kijken of Ermen uh, daarin gelijk krijgt. Gisteren zei hij in het welpauze in ieder geval dat Carlijn achterreek de goud zou gaan behalen. Daar heb jij gelijk in gekregen. Nou, we kunnen in ieder geval voorspellen, want de bel klinkt dat Hova Bukku nu de laatste ronde ingaat, maar wel met zeven seconden achterstand op het schema van Seung Hoon Lee. Belangrijke pion is hij uh, later dit toernooi bij de ploegenachtervolging van de Noren. Maar dan hoop ik wel dat hij beter voor de dag gaat komen dan op deze 5000 meter. Hij zal ongetwijfeld last hebben van die enkel. En ondanks die blessure gaat hij met meer dan 100 meter. Andrea Giovannini verslaan. Bukko onderweg naar de finish. Kramer is inmiddels binnen. Die heeft het middenterrein betreden. Doet zijn accreditatie af. Op dit moment klapt wat in zijn handen. Ja, mooi om te zien. Terwijl Bukko finist in de negende tijd. 6-24-51. Mooi om te zien hoe Kramer zich zelf oppept. Doet op dit moment zijn accreditatie weer om. Loopt naar de trap. Gaat uh, misschien nog wel even toiletteren. Ik weet het niet. Kijk naar het scorebord. En dan ziet hij een 9 en een 10. Op school zijn dat goede cijfers. Maar als je nu 9e en 10e staat, heb je het niet goed gedaan. Buccoe en Giovannini. Dit was een rit om snel te vergeten. Dan hoef ik dan ook niet over door te praten. We kunnen wel, uh, Mark, uh, kijken naar de volgende rit. Want ja. uh, volgens mij komt daar ook uh, een van jouw kanshebbers uh, langs. Ja, ik uh, ben getipt dat Alexis Contain uh, in vorm is. Um, en je hebt altijd goede tips. He? Ik heb altijd goede, goede informanten daarin. Ja, maar je bronnen mag je niet prijsgeven. <laughs> nooit, nooit. Nee, maar Alexi content ken ik goed. Ik heb met hem in de ploeg gezeten. De Fransman, wereldkampioen inlineskater. Meervoudig wereldkampioen. Talentvolle jongen. Veel problemen gehad, onder andere met zijn schildklier. Uh, eigenlijk in, uh, in Vancouver acht jaar geleden uh, al heel... Uh, nou ja, zat hij er al aan te komen. Toen werd hij volgens mij vierde of vijfde op de 10 kilometer. Nooit echt doorgebroken, maar wel inhoud. Won Zilver hier op het WK afstanden op de Maastart. Waar hij eigenlijk misschien wel de meeste kans heeft. Dat is een beetje een inlineskater dingetje. En uh, hij kan wel vijf kilometers rijden. Dus wie weet, uh, hij, zou, uh, hij zou maar zo uh, rond die tijd kunnen gaan rijden van 6-14. En dan, dan, nu begint het eigenlijk een beetje. Hè. We gaan content krijgen nu, wie weet. Daarna meteen Jan Blokhuizen tegen Pieter en Michael. En wat, ah, ja, wordt dat wordt echt een mooie rit ook. Ja, want, want dat kan wel zijn rit worden. Ook ja. weer wat net zoals we zagen hè, met, met, met, met Lee en met Swings. Ja, Blok... Zijn, uh, Annette, dan dat twee mannen die elkaar tot het uiterste gaan drijven? Ja, het zijn ook allebei inlijners. Dus die zijn allebei ook echt gewend om te racen. Althans, ze komen allebei uit die sport. Dus ja, ik hoop waarom, dat... Uh... Waarom is dat... Uh, vertel er eens iets meer over. Waarom... waarom... Zijn die dat dan gewend en, en, en alleen maar schaatsers niet? Nou, kijk, wij rijden... Nou ja, wij. Ja? Ik als lange baanschaatster. Uh, ik ben gewend om alleen in een, in een wedstrijdbaan te schaatsen. Mijn eigen race te maken. Uh, in het skiler heb je ontzettend veel verschillende disciplines. Waarin je ook de marathon rijdt. En ook zeg maar op een klein baantje met veel verschillende mensen. Eigenlijk een beetje als short track. Ja. Dat, uh, uh, verschillende di disciplines. Maar waar je eigenlijk met al je tegenstanders al in de baan bent. En rekening mee moet houden. Precies. Dus dat is wel een andere manier van rijden. Als dat jij in je eentje tijd? in de baan uh, rijdt. Ook, je rijdt tegen je tegenstander en niet tegen de klok. En wij zijn... Ik als Lange banen ben veel meer gewend om op de klok te schaatsen. Ja. En nog bij Alexis Conten is nog wel leuk om te noemen... een klein beetje Nederlandse inbreng. Oh ja? Want Sjoerd de Vries, de vriend van Olympisch kampioen... Carlijn Achtreken, staat op de, op de kruising voor hem met het oh, rondebord. Okay. En hij was een beetje zenuwachtig, want hij heeft dit nog nooit gedaan. Hij oh. heeft nog nooit een rondebord vastgehouden. Wel leuk om dan te debuteren met een rondebord op, de, op Olympische de Olympische Spelen. Op de Spelen, dat je bedoel kan, ik. Je de, kan de, het echter ja, ja, precies. Ja, en hij uh, mag daar een rondje 29-0 op zetten. Ja, dat zie ik net, Alexis Conten. Dan zie ik eens kijken hoe het gaat uh, maar mooi, deze twee Mooie verhalen Bas. natuurlijk allemaal. Ja. Uh, maar ook even nog over Jan Blokhuizen. Want ja. hij was natuurlijk ook de man die zilver won ja, in Sochi. Ach, zeker, de man die zilver won in Sochi. En op deze afstand, hè? Ja, op deze afstand. Want Jan Blokhuizen is een echte allrounder, hè. Zilver in Sochi, maar sindsdien niet aanwezig geweest... op een individuele afstand op de weken afstanden. Dus het is best bijzonder dat hij hier op de Spelen er weer staat. Ja, uh, een soort debuut. Weer. Nou, nou, het is ja. geen debuut natuurlijk, maar wel weer... Je ziet dat hij lief... de keuzes maakt voor het allrounder. Het is een echte allrounder. Uh, behalve in het Olympische seizoen. Dan maakt hij echt die keuze voor die vijf kilometer. En dan staat hij er nu weer. Hij reed een hele goede trainingswedstrijd uh, vorige week. Uh, 3.40. Eigenlijk de enige die een beetje in de buurt kwam van Sven Kramer. Dus um, ja, we zien hem nooit in de tussentijd... Uh, Anders behalve kampioenschappen. Hij zou hier een hele scherpe tijd kunnen gaan neerzetten. Ja, Blok, hij, heeft dus, hij heeft dus ook vier jaar geleden laten zien dat hij heel goed met die druk om kan van die Olympische Spelen. Klopt, maar ik moet wel erbij zeggen, hij is wel ziek geweest. Volgens mij heeft hij zelfs even getwijfeld of hij überhaupt wel kon starten. Nou, dat doe je niet zomaar op een Olympische Spelen. Dus ik ben wel echt benieuwd hoe hij hersteld is. En hoe hij hier aan de start staat. Nou, hij reed uh, vijf dagen geleden 3.40. Dus uh, iets dan, uh, ben je, dan ben je beter. Dan doe ik hem niet nou, hoor. Nee, hem... dus, ja, wij, wij mogen niet eens die, die, die, dat ijs op, uh, Patrick. Nee. We gaan eens kijken hoe het gaat met uh, die dark horse. Alexis Conté, ja. tegen Davide Diotto, Erben en Sebas. Nou, nog niet zo goed. Alhoewel, hij zit wel binnen een seconde van het schema van seung Maar verliest een beetje terrein. Hij is dus de man in het donkerblauw. Alexis Conté uit Saint Malo in Frankrijk van origine. Tegen Davide Giotto inderdaad. De man die filosofie studeert aan de Universiteit van Trento. En Fabian Cancellara als absolute held heeft. Dat was ook een goede tijdrijder. Die kon uh, als geen ander tegen de klok rijden. Nou Giotto moet in eerste instantie nogmaals proberen om content te achterhalen, Want die pakt ook in deze ronde weer 16e van een seconde erbij. Dus uh, richten wij ons vooral op het rijden van de Fransman. Die daar shoot de Vrie. Laten we het maar een beetje op zijn Frans dan uit gaan spreken... Passeert. En die krapt een beetje in zijn haren. En die uh, krapt een beetje op zijn hoofd. Wrijft door zijn haren. Schaats nu een beetje naar achteren. Kijkt gespannen. Naar het scorebord. Nou, we kijken met hem mee. Wat hij nu op dat rondebord mag gaan zetten. Wat hij vasthoudt. Dat wordt een 9 en een 8. En dat is goed. Want met die ronde 29-8. Betekent dat dat Alexis Comter twee tiende van een seconde inloopt. Op het schema van seung Lee En nog maar een achterstand heeft van een tiende van een seconde. Verder gedraagt hij zich redelijk koelt. Cool, cool, deze Sjoerd de Vries daar op het midden terrein. Op de kruisingzone. En ziet hij hoe Alexis Conte het rechte eind alweer komt op gereden. En onderweg is naar de volgende doorkomst. Dat is de 3000 meter. Ja, en dan is heel belangrijk om nu nog een rondje 29 te rijden. Maar dat, ja, doet die, dat, ja, doet dat is nog net. Ja, 29, 92. Net onder die 30 seconden van Sungo reed hier nog een rondje 30-1. Maar die ging vanaf nu versnellen. Die ging vanaf nu alleen maar rondjes 29 rijden. En die eindigde zelfs met een rondje 29-1. Dus uh, ja, als uh, Alexi Conten die eerste plaats wil overnemen, zal die nu echt een versnelling moeten inzetten. Nog heel even ja, over Sjoerd Vries. Ja. Die debuteert dus op de Olympische Spelen als coach. Ik ben ook gedemonteerd <laughs> op de Olympische Spelen als coach, coach ooit. En ik hoop dat Sjoerd de Vries hetzelfde debut krijgt als ik. Maar wie hield jij toen het rondebord vast? Toch? Marianne Timmer. Ah, 1999. Met, met je gebroken arm. Timmetje, Timmetje. Ja, ja, wat doe ja. je nou? Wat doe je nu? Nou, Alexis Quesque-Tufet. Uh, zou ik ja. bijna willen zeggen. Dat moet dan Sjoerd de Vries maar gaat, uh, gaan uitspreken. 3400 meter onderweg. Maar het verschil loopt wel weer op. 2300ste van een seconde was het net. En ik heb zo'n beetje de indruk, als ik kijk naar het rijden van Conté dat hij aan de tijd aan het verliezen is. Het was net 2300ste van een seconde. Ik denk dat naar de zestiende van een seconde gaan. Nou let niet, 59 honderdste van een seconde. De achterstand van Conte bij het ingaan van de laatste drie ronden. Ik denk niet dat het erin zit om die tijd van Sung Hoon Lee nog te gaan verbeteren. Want die eindigde dus met 29-2, 29-0 en 29-1. Ja. Allewel, naar boven afgerond 29-2, want het was 29-18. En had de tegenstander in Bart Swings. Dat was echt een schitterend duel. En van een duel is nu geen sprake want het verschil tussen Conte en Giotto is Bijna 100 meter met nog twee ronden te schaatsen. En dan heeft Alex Content in de eerste rondes helemaal vlak gereden. 99, 97, 97, 98, 99, 99, 99. En nu dan de eerste 30er. En dan is meteen ook een echte 30er. 30-4. Dus ook de verzuring slaat toe bij Alex Content En dan moet hij nog twee rondjes, nog 600 meter te rijden. Hij gooit het ritme nu omhoog in die binnenbocht. Om de snelheid weer in die benen te krijgen. Om de snelheid alles te zorgen dat je dat je snelheid krijgt. Hij vecht voor iedere meter. Maar het is een beetje op. De energie is eruit hoor. Of toch niet? Nee, nee ah, Hij gaat ja, over naar de ja, 29 8 Ja, maar kijk. Lee had 29 ja, nee. blank hier. Is geen bedreiging voor Lee. Ziet ook Bob de Jong op het middenterrein. Uh, waar ook Sven Kamer zit. Die heeft zijn pak voor de helft inmiddels aangetrokken. We zien het witte shirt. daar bij Kamer. Die nog wat boksen aan het uitdelen is met Jack Ory. Die er nu nog ontspannen bij staat. Kamer kan nog even wachten. Hier komt Alexis Contain richting de eindstreep geschaatst. En hij legt de 5 kilometer af in 6 minuten, 18 seconden en 13 En daarmee staat hij vierde. Achter Lee, achter Swings en achter Ice Noe, Giotto is er nog niet. Hier komt de filosoof uit Italië. Na 6 minuten, 29 seconden en 25 honderdste. Zeven ritten achter de rug. Eén Nederlander hebben we gehad: Bob de Vries. Die wist het niet klaar te spelen. Staat op dit moment op de zevende plaats. De tweede Nederlander is aanstaande. Gaat zo vertrekken. En het opnemen tegen Pieter Michael. Zijn naam is Jan Blokhuizen. En je voelt de spanning stijgen ook bij de Nederlanders... die hier op de tribune zitten. Maar in de catacomben is ook een Nederlander. Steven Dalenbouwt. Ja, ja, nee, ja, zijn kramer is even het middenterrein afgewezen natuurlijk. We hebben gekeken hoe dat dan precies gaat. Hij loopt dan langs zijn assistentcoach. Bjarne Rutje. Die daar stond te wachten. Omdat hij nog niet de juiste pas heeft. Die krijgt hij later. Als Jan Blokhuis er zo meteen van het ijs is. dan mag Rutje ook weer het middenterrein op. Maar toen kramen op de terugweg langs. Rutje liep. Zei hij. Ja, waarom sta je hier eigenlijk? Nou ja, toen hij dat verhaal vervolgens uitlegde, die assistentcoach, Rutje. Dan, uh, toen zei Kramer, ja, dat ga ik ook niet. Dat geeft wel een beetje aan hoe, uh, hoe ontspannen Kramer naar deze afstand toe leeft. Dat is toch ook wel een verschil wat je met andere schaatsen ziet. Hè, die soms een beetje verkrampen bij zo'n Olympische Spelen. Nou, uh, op het oog in ieder geval uh, geldt dat niet voor Sven Kramer. Sven Kramer, zo komt hij in actie in rit nummer 10. Maar ik stel voor dat we gewoon weer terug gaan naar de baan. Want rit nummer 8 komt eraan. Pieter Michael tegen Jan Blokhuizen, Blokhuizen. Vier jaar geleden nog zilver op de vijf kilometer. Zit dat er misschien wel weer in? Horen het van Erben en Sebas. Twee mannen van het bouwjaar 1989. Heel veel scheelt er trouwens niet de geboortedata. Er zit er een dikke maand tussen. 1 april 1989 de geboortedatum van Jan Blokhuizen uit Zuid-Scharwoude van origine. En dan hebben we Pieter Michael, de Nieuw-Zeelander... Ook 28 jaar dus, van 9 mei 1989, dus ruim een maand jonger. De revelatie van de afgelopen Olympiade, vier jaar geleden kenden we Pieter Michael nog helemaal niet. Toen was het een inliner, nu is hij vertrokken in het zwart. Want dat is het pak natuurlijk van Nieuw-Zeeland. De Kiwi tegen de Noord-Hollander Jan Blokhuizen in het oranje donkerblauw. Waar we de Nederlandse schaatsers hier in Kangneung aan herkennen. Blokhuizen de ex-inliner tegen Pieter Michael, de ex-inliner. Dus een... Uh, uh, duel tussen twee ex-inliners die weten hoe het is om tegen tegenstanders te kunnen racen. We hebben dat Michael in het verleden zin doen. En niet vergeten, Pieter Michael is de nummer drie van de WK-afstanden hier van vorig seizoen. Achter Kramer en Bergsma pakte hij toen het brons op in 6-11-67. Wat kan Pieter Michael vandaag tegen Jan Blokhuizen? De eerste volle ronde zit er bijna op. Als eerste bij de 600 meter is de Nederlander. Ja, en een rondetijd van ja hoor, nu is het begonnen hoor. Rondje 28-3 van Jan Blokhuis. En dan en gaat hij door die buitenbocht. En dan kan hij heel mooi eventjes op de bagage dragen bij Pieter Michael. Even de beentjes trekken. Even een klein beetje omhoog. En dan ga je daar die binnenbocht in. En dan heb je een hele mooie kruising gehad. Op weg naar 1000 meter. En dat is echt fijn. hè? Fijn dat je dan eventjes kunt ontspannen. En vanaf nu dat ritme kunt pakken. Want die 28-3 is heel snel. Maar kun je er nu een lage 29 tegenover zetten? Wat is de rondtijd? Ja hoor. Nee hoor. Zelfs nog een rondje 28. Ja. Dit is hard. Dit is echt heel hard. En 28-6 voor uh, Pieter Michael. Die uh, ooit zei tegen zijn moeder dat hij uh, op rolhockey wilde. En vervolgens naar een baantje werd gebracht door zijn moeder. En dacht waar blijven die sticks nou? Maar die sticks kwamen niet. Ze waren naar de verkeerde baan gegaan. Waar dus aan inlineskaten werd gedaan in plaats van rolhockey. En zo kwam Pieter Michael in de wereld van het inlineskaten terecht. Hij vond het wel een leuke sport. Maar ja, niet olympisch. Dat is het schaatsen wel. En daardoor zwitste de Nieuw-Zeelander ruim drie jaar geleden naar het ijs... En hij is zich in Inzol vervolgens ontwikkeld tot een hele sterke rijder. Dus, en dit is een mooi duel nu al in de beginfase voor de vijf kilometer. Want voor de tweede keer kan Jan Blokhuizen mee op de kruising. Achter de rug van Pieter Michael. Maar die heb je echt pas verslagen als de eindstreep daar is. En als je daar eerder de punt van je schaats tegenaan weet te drukken. Dan je concurrent, dan die Michael. Maar de voorsprong de 1800 meter is voor Jan Blokhuizen. En die heeft al 3,4 seconden te pakken op het schema van saint En weer een rooi. Rondje 28-9. Dus die heeft al drie keer gewoon, eh, gewoon een rondje 28 gereden. 28-3, 28-8, 29-2 en nu 29-8. En dat kan natuurlijk door die mooie kruising. Kon hij weer heel mooi profiteren van Pieter Michael. Maar nu mag Pieter Michael door die binnenbocht proberen om de aansluiting te krijgen bij Jan Blokhuizen. Maar dat lukt niet hoor. Ze komen het rechte eind op. En een gat van 10-15 meter. De rondetijd van Jan Blokhuizen is nu 29 5. Pieter Michael 29,8. En dan gaat nu Jan Blokhuizen voort. Yes. over Pieter Michael Heenkruizen. Daar uh, gaat dat gebeuren, ja. En daar kunnen ook nog wel nou, twee, misschien wel drie schaatsers tussen hoor. Als het uh, niet al te brede en lange rijders zijn. Een groot verschil in het voordeel dus van Jan Blokhuizen. Inderdaad een beetje grieperig geweest in de aanloop naar deze Olympische Spelen. Vier jaar geleden, tweede op de vijf. Olympisch gauw toen op de ploegenachtervolging. En nu is hij er vandoor gedenderd. Maar we hebben pas 2600 meter afgelegd. En nu hoort het oeh van Erwin Wennemars, de rondetijd gaat richting de 30 seconden. Nog maar net 100 honderdste van een seconde... binnen die 30 seconden. Als hij maar niet te snel vertrokken is. Jan Blokhuizen komt niet helemaal lekker uit... aan het einde van de kruising. Moest zijn linkerbeen weer snel intrekken... om niet die pion te raken. Pieter Michael heeft de binnenbocht in dit rondje... richting de streep. Maar blijft hangen op een meter of 10, 15... achter Jan Blokhuizen. En die komt hier door met een voorsprong van... 3,9 seconden op het schema van Sungwoo En nu zijn we... Bij de kaap, de barrière van de 3000 meter. Ja, en dan heb je een hele mooie doorkomst van 3:43, maar dan rij je nu wel een rondje 31. Dat is op zich hartstikke goed nog, maar als je dan weet dat je van rondjes 28 afkomt, dan dat die rondtijden iedere keer oplopen, dan is het nu zaak om weer terug te gaan naar die rondjes 29. om die rondtijden niet door te laten schieten. Ik denk dat ze elkaar een beetje te veel opgejaagd hebben in die eerste rondes, dat ze te graag wilden. Wat gaat die rondtijd nu worden? 30, hij rond... houdt hem gelukkig vlak hoor, 30 0 en dan heeft hij nog een voorsprong. Maar Lee had drie fantastische slotronden, hè, Sebastian. En dus gaan we kijken naar het verschil. Dat was 3,5 seconden. Lee eindigde inderdaad met 9,6, 9,2, 9,0 en 9,2. Jan Blokhuizen, die een slag op het rechterstuk... wat korter wordt, wat prikkeriger wordt zo nu en dan. Komt ook met zijn bovenlichaam omhoog. Alweer op het rechte eind. Arm op de rug. Michael probeert terug te knokken naar Jan Blokhuizen... die er 3800 meter op heeft zitten. Het verschil nu nog maar 2,7 seconden met Lee. Want dat rondje 34 is niet goed. Pieter Michael pakt twee tienden van een seconde terug. Kom op Jan. Knop voor wat je waard bent. Daar gaat hij langs Wouter Holdenheuvel. Met het rondebord. Langs Rutger Thijssen. Die hem richting de binnenbaan toewijst. Jan Blokhuizen puft. Steunt en kreunt. En vecht voor alles wat hij waard is. Maar hij is er nog lang niet. Hij moet nog ruim twee ronden schaatsen. Is onderweg naar de 4200 meter. Waar saint langs langskwam. Na vier minuten, uh, pardon, 5 minuten, 15 seconden, 89 honderdste. En het verschil is nog maar 1,6 seconden. Blokhuizen verliest snel terrein. Ja, want hij rijdt een rondetijd van 30-3, En die klaart twee rondes van Sonouli. Die waren 29 0 en 29-1. Dus dat betekent dat hij echt ver onder die 30 seconden moet blijven om zo meteen een tijd rijden. Maar dat gaat hij niet doen, hoor, want hij gaat heel erg veel inleveren. Jan Blokhuizen blokkeert gewoon helemaal. Hij is helemaal kapot. Hij is helemaal leeg gereden. En hij moet nog rijden voor wat hij waard is. Want die Pieter Michael die komt eraan. Het is nog maar 23 honderdste van een seconde. Nou, misschien dat Pieter Michael nu wel op de kruising nog één keer... een locomotief nee, kan zijn voor Blokhuizen. Maar wat komt hier hard onderdoor? Pieter Michael die sprint weg nu. Ja, Dit is het dus. Dit is die race, Michael. Maar trekt wel een beetje Blokhuizen met zich mee. Het verschil... Gaat het nog in het Pieter voordeel van voor Blokhuizen uitvallen of niet? Ik vrees met grote vrezen. Blokhuizen de laatste middenbocht heen. Maar komt niet meer bij Michael. Michael gaat toch deze rit winnen. Maar Kijk, komt Pieter het, Michael aan staat, de hem ja, niet ja, Lee. Ja, ja. ja dat doet hij. Oh, oh. Pieter Michael rijdt Seunhoen Lee van de eerste plaats af. 800ste van een seconde zit er tussen in Michaels voordeel. Door een slotronde van 28-5. Hij was verslagen, hing in de touwen, maar knokt zich terug. Oh, oh. Dit is de deze Pieter Michael, dit is wat we hebben gezegd. Jan Blokhuizen, 61475, staat vierde na het zilver van vier jaar geleden. Geen tweede medaille voor Blokhuizen. We krijgen maximaal één Nederlander op het podium van de vijf kilometer. Nu is het podium met nog drie ritten te gaan. Drie Boxwings, twee Sengon Lee en één uit Nieuw-Zeeland. Vier jaar geleden wist niemand nog wie het was in de schaatswereld. Pieter Michael, 6. 14.07. Ah net ongelooflijk. Wat een strijd weer. Ja, ongelooflijk. Maar ergens denk ik ook wel van waarom laat je ze oplopen naar 30? Na 30 naar 30ers. Ja, omdat hij dat niet dat, hij lukte om laag te houden. Ja. ja dit is de inline skater die, inlineskater die een wake up, die wake -up krijgt en denkt ik ga een eindsprintje doen, jongens. Dat is Pieter Michael. Ik ken hem uit de inline skaten Dit is dus het racen ook wat jullie ja, hebben is Hij is wereldkampioen op 1000 meters. Die op inline doet hij het ook zo. Zo'n laatste rondje aantrekken en hij is wel de bronzen medaillewinnaar hè, van het week van vorig jaar. Toen reed hij 6-11, dus we kunnen ook meteen tijden gaan vergelijken. Ja. Het ijs kan wel ietsje langzamer zijn dan vorig, uh, vorig jaar. Hey jongens, ik zie dat, die rondetijden bij te zei, houden. Dat de, dat, dat de omstandigheden waren minder. Dat zei minder al. Okay. Komen, ja. Ja. Ik zit er rondetijden bij te houden, is dat is ja? heel belangrijk. heb ik geleerd. Dus is zat vooral blokhuizen <laughs> ja. bij te houden. En ik op die Michael in één keer als een dollar eronder uit. Ja, maar dat scheelde niet veel. Dus, dus het is een beetje een sluipmoordenaar, wat dat betreft. En een jongen met een heel goed eindschot. Dat heeft hij op inline dan laat hij nu ook op het ijs ja. ook zien. En dan toch die buitenbocht meelopen met, uh, met Blokhuizen ja, en eroverheen. Nou, ja. En hij, hij weet dat hij de laatste binnenbocht heeft. Hè? Nou, hij, het gaat nog wel, hij, als hij op een heel klein tiende of een paar tiende nu een medaille misloopt... dan gaat hij zich vanavond wel van zijn kop slaan, hoor. Ja, want het is nog niet afgelopen. Er zijn nog... Drie ritten te gaan bij de vijf kilometer van de heren. Snel terug naar Sebas. Ja, dit is een mooie vijf kilometer. Ik zit echt te even genieten. Even eerlijk, even is even eerder. Eerder. eerlijk is eerlijk. Nu Tetjan Bloem in de baan tegen Sverre. Loende Pedersen, Canada versus Noorwegen. Vier jaar geleden... Tetjan Bloemen, nog Nederlander, was hij niet op de Spelen. Dat zat er als Nederlander nooit in. Mocht toen wel na de Spelen meedoen op het NKO-round... in het Olympisch Stadion in Amsterdam... waar we twee weken na deze Spelen het WKO-round gaan rijden. En toen dacht Bloemen, ik ga het helemaal anders doen. Ik ga emigreren naar Canada. trainen in Calgary onder bewind van Bart Schouten. En wat is zijn leven veranderd? Hier rijdt de wereldrecordhouder sinds 10 december 2017. 6-0-1, 86. Het wereldrecord van Tetjan Bloemen. Ik denk dat hij dol blijft is dat hij hier niet Sven Kramer treft, maar dat hij hier Sverre Loende Pedersen treft. Pedersen op zijn beurt. De winnaar van de laatste wereldbekerwedstrijd voordat we hier naartoe gingen. Naar deze Olympische Spelen. Hij won in Ervoer twee weken geleden in 6 14, 66 De tijd waarmee Jochem uitdagen in 2002 Olympisch goud veroverde. Bij de Spelen in Salt Lake City. Bloemen neemt het initiatief. Dat is hij aan zijn stand verplicht als wereldrecordhouder. Hij zet in eerste volle rondetijd tijd neer van 28 20 seconden en 56 Ja, en we hebben een hele spannende kruising. Een hele spannende kruising. Dit gaat hij mis. Nee, wat gaat hier mis? No, dit gaat nog maar net goed hoor. Pedersen neemt alle risico's. Kan net voor. Tekja Bloemen langs. Heeft nog niet echt heel veel voordeel van van uh, Pedersen. Want hij rijdt echt voor. Hij moet echt een beetje omheen rijden. En door die binnenbocht gaat het gelukkig goed hoor. Uh, Tekja kan nu na die duizend meter toe rijden. Maar hij heeft geen voordeel gehad van deze kruising. Hij heeft eerder een beetje uit zijn ritme gehaald. De ronde tijd is nog wel heel mooi constant hoor. 286 voor 28. 8 van Pedersen. 1578 de doorkomsttijd voor Tetsjan Bloemen. Daarmee 25 honderdste van een seconde sneller dan Pieter Michael voor zover. Ja, het mogelijk is natuurlijk om met Michael uh, te gaan vergelijken, want hij had die race waarvan de tijden opliepen. Waarin de tijden opliepen en dan die slotronde van 28 en halve seconde na dat uh, duel in uh, de vorige rit. Dus met Jan Blokhuizen. Hier komt Tetsjan Bloemen. Geconcentreerde blik zien we, want we kunnen op de beeldschermen mooi in zijn ogen kijken. Omdat hij geen zonnevenster, maar een uh, doorschijnend venster in zijn sportbril heeft gemonteerd. Kruist voor Sverreloen Pedersen langs. De jonge, of in ieder geval kleinere man van deze twee. Jonge Noor, 25 jaar jong, uit Bergen afkomstig. De man die weer eens voor een medaille moet gaan zorgen voor de Nooren... op het Olympisch Schaatstoernooi. Nadat het vier jaar geleden helemaal misging... een toernooi zonder glans voor de Nooren. En voorlopig is dit een vijf kilometer zonder glans voor Pedersen. Want hij rijdt de vierde tussentijd, wel een 129,5 seconden. Maar hij ligt ook meer... Meer dan een seconde achter inmiddels op St. Jan Bloemen. Die leidt in de race en is ook ietsje sneller nog altijd dan het schema van Pieter Meitler. Ja, en die, die rondtijden zijn prima. Hij moet zorgen dat die lage 29, dat hij die, die zo lang mogelijk vol kan houden. Dan gaat hij wel in ieder geval richting de tijd van die 6, 6 maar goed, ik weet niet of Sven Kramer hier in de inrijbaan al een beetje aan het rondrijden is. Kijkt een beetje omhoog, kijkt af en toe naar een scorebord. Wat voor rondetijden rijdt hij, Tetje Bloemen? 29-3. Oh, en daar komt ook nog dan weer Pedersen inderdaad aan, want die rijdt een ronde van 29-2. En Pedersen kan iedere keer dan achter Tetje Bloemen aanrijden. Omdat Tetje Bloemen van de buitenbaan naar de binnenbaan gaat. En dan moet, moet Pedersen wel naar die buitenbaan toe, maar wordt hij wel meegezogen door. Door, door tekenbloem. Dus ze blijven gewoon bij elkaar. Ze voeden elkaar aan. En dan hebben ze ook allebei een klein beetje profijt... Van, van, van elkaar dat ze elkaar kunnen helpen naar een mooie tijd. Dus heel fijn dat je drie kilometer samen kunt oprijden en dan kunt uitmaken wie is er hier de sterkste vandaag. 29-2 voor Pedersen, Valt in deze ronde drie tiende terug op Bloemen. Ze passeren keek, nu Lombe, Kramer. 9, Sven Kramer die inderdaad in de in- en uitraam bij uh, uh, rijdbaan rijdt, een beetje doorglijdt. Nu zijn linkervoet een beetje naar achteren, arm op de rug. Die rechtervoet is die een beetje aan het strekken, kijkt een beetje de tribunes op richting het publiek. Hij zoekt altijd bekenden. Waar zit mijn vriendin? Waar zit mijn ouders soms ook wel waar zit Erme Wellemars. Nu kijkt hij eventjes naar Jack Ori en riep hij nog wat. Naar Orie en ja. dan de de assistentcoach. En als hij naar het scorebord kijkt, ziet hij dat Sverre Lunde Pedersen 29-2 rijdt. En nu het initiatief heeft op de kruising. Want nu rijdt Sverre Lunde Pedersen weer voor Tetra Bloemen. En is het onderlinge verschil zo'n 3 meter in het voordeel van de Noor. En moet Bloemen via de binnenbocht maar terugzien te keren. Op zijn minst naast Pedersen. Dat lukt hem dan net. Maar ik ben benieuwd wie er als eerste bij de volgende doorkomst is, bij de 400 nou. meter. Dat is Sverre Pedersen. Ja, Sverre Pedersen die komt dus door in een tijd van, ja, die komt door in 400 meter, maar die komt door met een rondetijd van 29-6. Maar Tekjan Bloemen, die rijdt nu een rondje 30-0. En Tekjan Bloemen, als jij Sven Kramer wil gaan uitdagen, dan moet je geen rondjes 30 gaan rijden. Dan moet je nu terug naar die rondjes 29. En dan moet je afstand nemen van Sverre Pedersen, Maar dat doet hij niet. Want Sverre Pedersen komt door die binnenbocht onderdoor. Die rijdt op dit gewoon sneller dan Tetjan Bloemen. Dus misschien richten we ons wel op de verkeerde persoon en moeten we kijken naar Zwerre de Pedersen, want hij rijdt een rondje 29.4 en Tetjan Bloemen net onder de 30. 29. Ja, dat is netjes die 29.4. Tussen Pedersen zijn snelste ronde en zijn langzaamste ronde zit maar 17e van een seconde verschil in. We horen Bart Schouten op de achtergrond roepen en gillen richting Tetjan Bloemen. De Nederlandse coach die al jaren lang in Canada werkt. De grote witte pet heeft hij op zijn hoofd. Ja, maar hij ziet dat Bloemen er niet meer bij komt. Daar komt Loene Pedersen met nog twee ronden voorsprong. Heeft hij ruim vier seconden voorsprong op het schema van Pieter Michael met zijn 5 11, 58 En dan zit hij ook maar twee tienden boven het Olympisch record. De tijd waarmee Sven Kramer in Sochi goud veroverde vier jaar geleden: 6 minuten 10 seconden en zes 76 honderdste. Dus Loene Pedersen, die het initiatief heeft gegrepen in deze rit, is bezig aan een hele goede 5 kilometer. En dan hebben ze het wel bij maar, maar Pieter Maibor reed een slotronde van 28,5. 5 ja, Die tijd gaan ze gewoon halen hoor. Die tijd gaan nee, ze gewoon zinver. echt halen. Want ze hebben nog steeds wel een grote voorsprong. Hè? Pedersen rijdt gewoon een hele goede rit hier. En uh, Zweren, of, Bloemen rijdt nu wel een rondje. 295 nee, natuurlijk vijf, ietsje sneller. Maar het gat is denk ik te groot hoor. Of toch niet? Gaat hij dan via de binnenbocht nog even sprinten? Gaat hij echt sprinten naar Pedersen? Ja, toe? daar komt nee, hoor. nog. Maar die komt, heel heel nog. Nog. Hij komt wel in de buurt. Hij komt wel in de buurt. Heeft Tetjan Bloemen nog een tijd oh, oh, oh. niet? Er zit minder dan een meter tussen. Nog een meter Bloemen zitten bijna naast. En dan gaat de rit het naar niemand. We weten het nog niet. Dat zijn er gelijk. Tijd. Zes 61 voor beiden. Oh, oh. 611-61. Dat is geen Olympisch record. Laat ik daarmee beginnen. En beiden schudden nu het hoofd. We zien een glimlach op het gezicht van uh, Sverre Loende-Pedersen. We zien Ted Bloemen nu naar het scorebord Wat kijken. Wat een van, Hoe zit dit nu? En volgens mij zijn ze ook in duizendste gelijk. In duizendste ik zien nu 611-610 verschijnen op mijn scorebord. En dat betekent dat ze ook in duizendste gelijk zouden zijn. En dat we een ex-equal op dit moment hebben. Bovenaan de ranglijst op de 5000 meter. Met nog twee ritten te gaan. Kramer maakt zich klaar. Die heeft inmiddels de cap opgezet. Nee, niet in duizendste gelijk. Bloemen is één. Twee duizendste van een seconde sneller dan Sverre Loene Pedersen. 6-11, 6 Zo'n 6-11, 6-1-8. Dus die eindsprint van Bloemen, waarvan wij dachten die zet hij te laat in... heeft hij op tijd neergezet. Vijf kilometer schaatsen. En dan twee duizendste van een seconde verschil. over We zien nu de, de, de, de fotofinish En de top inderdaad. Tekjan Bloemen is de snelste. Maar die slotronde van Pedersen, 30 dat moet je gewoon niet doen. Als je olympisch kampioen wordt, wil je moet je gewoon een betere slotronde rijden. Tekjan Bloemen... Maximaal gereden. 29-4 als tot Er zat gewoon niet meer in. Dit is wat Tedjan Bloemen kan en hij heeft hij mag echt... Petersen gewoon bedanken, want die heeft hem echt doorheen getrokken. En dan nu, hooggeheerd publiek. Ik weet niet of de koning in de zaal is. Ik denk het wel. In deze hal, ik denk het eerlijk gezegd ook wel. Maar de schaatskoning staat in ieder geval op het ijs. Sven zijn voornaam, dat is een begrip geworden in de afgelopen jaren. Kramer zijn achternaam. Dit wordt zijn 101ste 5 kilometer. Hij glijdt nog even naar de zijkant om een slok te nemen uit een bidon. En hoort het publiek niet alleen de Nederlanders, maar ook... Ook de Koreanen. Sven Kramer is... en tuurlijk komt dat ook wel een beetje door die Koreaanse kledingsponsor... maar toch een begrip hier in Korea. Men weet wie Kramer is. De man die tien keer Nederlands kampioen werd op de vijf kilometer. Acht keer wereldkampioen werd op de vijf kilometer. Twee gouden Olympische medailles al heeft op deze afstand. En als eerste man ooit op het Olympisch schaatstoernooi... drie keer goud kan behalen op één afstand. Bij de vrouwen gebeurde dat twee keer. Bonnie Blair en Claudia Perstein... veroverden ooit drie keer goud op een rij... op respectievelijk de 500 en de 5000 meter. Nu is het aan Kramer. De dikke zes minuten van de waarheid zijn aangevangen. Neemt het op tegen Patrick Beckett. Ik weet niet of hij daar iets aan gaat hebben in deze race. Hij puft. En niet omdat hij het moeilijk heeft. Nee, hij puft omdat hij het ritme zoekt in de eerste 200 meter. Doorkomt in 1882. Daarmee vangt Sven Kramer deze 5000 meter aan. Hij won hem in Vancouver. Hij won hem dus in Sochi. Hij kan de meest gedecoreerde schaatser worden in het Olympische schaatsgeschiedenis. Maar nu moet hij eerst zorgen dat hij gaat eindigen. Binnen die 6 minuten, 11 seconden en 616 duizendste, waarmee Tedjan Bloemen de ranglijst aanvoert. Kramer leidt naar 600 meter. Wat is de rondetijd, Herman? De eerste rondetijd is, even kijken, 28, 9. En de rondetijd van Beckett is 28, 7. En dan leveren ze nu op dit moment 16e in op het schema van Tejan Bloemen. En dan is hij nog echt een klein beetje aan de zoek. Dus hij zit een beetje hoog. Hij laat zijn schaatsen een beetje het werk. doen. Dus even dat ritme zoeken. Want ja, die tijd 6-11 in principe moet Sven Kramer daar natuurlijk niet van schrikken. Want hij is degene die hier al vijf seconden harder gereden heeft op deze baan. Hij is de barenkoelhouder. Hij werd hier vorig jaar wereldkampioen in 6-0-6. En als het dan nu 6-11 gereden wordt. Ja, dan weet je gewoon. Dit moet ik gewoon kunnen. Ja, maar het is wel raar dat hij drie tiende van een seconde langzamer is in deze ronde dan Patrick Beckert. Met 10 ronden te gaan. Het verschil 1,5 seconde in het nadeel van Sven Kramer. Die bezig dus is aan zijn 101 en eerste 5 kilometer bij de senioren. Van die 100 die hij er reed, won hij 80 keer de afstand. 80 procent van die vijf kilometers won Sven Kramer. Zijn laatste rit, ritverlies... is vandaag precies zes jaar geleden... toen hij de rit verloor van Bob Dion. Maar in het begin van deze race is het nog een beetje zoeken. 29-1 voor de ronde. Anderhalve Hand. seconde achter op Bloemen. Maar nu wel een lekkere kruising. Ik zei net, hij gaat niet veel aan Beckert hebben. Nu heeft hij heel even wat aan Beckert. Hij kruist achter hem langs. Maar uh, kiest niet voor de slipstream. Maar gaat meteen naar binnen toe. Lijkt te versnellen in deze ronde. De net dus anderhalve seconde achter op het schema van Tetjan Bloemen. En blijft dat verschil dan stabiel? Of wordt het minder? 1800 meter. Wat is het verschil nu? Ja, Het dat weer iets op, hoor. want Oei. hij rijdt nu een ronde 29-3. En Tetjan Bloemen reed hier ook een ronde 29.3. Maar het is een paar honderdste langzamer. Dus Sven Kramer levert op dit moment nog steeds in. De rondetijden van Tetjan Bloemen gingen heel langzaam... naar die 30-0 toe. En vervolgens bouwde hij dat weer af naar 29-4. Dus als Sven Kramer iets moet, moet, uh, moet pakken op het schema van Tetjan Bloemen... dan moet hij nu... ...zorgen dat hij lage 29 of hoge 28 gaat rijden. Nou, we zijn heel benieuwd. Volgende doorkomst. Rondetijd van Zwenkraal. Wat gaat het worden? 29.3. 29, 3 En dan pakt hij nu voor het eerst pakt hij iets terug op het schema. Nee, hij levert nog steeds een heen beetje heen. in ja, op het schema ja, ja, ja. van Dijkjan Bloemen. 1,6 seconden is het in zijn nadeel. Jak-Ori roept wat. Ik zie nog niet echt direct paniek. Bij de coach daar aan de zijkant. Ook nog niet bij zijn assistent Jan de Rutte. Nu de rechterarm in de zij bij Ori. Met zijn linkerhand zit hij wel aan zijn knie te vrunnen. Kijkt weer naar Sven Kramer die daar aankomt, gereden, hoog zit met zijn bovenlichaam... naar 2600 meter. Een achterstand heeft nog maar van 1,1 seconde op van Bloemen... want met een rondetijd van 29 seconden... pakt hij in deze ronde een halve seconde terug op het schema van Bloemen. En is dit dan de fase waarin de gaskraan opengaat bij Sven Kramer? Het lijkt er wel een beetje op, ook als je zo kijkt... naar het rijden van Kramer op de baan. Richting dat kantelpunt, dat belangrijke punt in een 3000 meter... richting die doorkomst namelijk van de 3. Ja. Meter. Daar komt Kramer. Na 3 kilometer. In 3 nou. minuten 43 seconden. En 42 honderdste. En de tijd 29,3. pakt die 14e terug op Ted Bloemen. En is het verschil nog maar 71 honderdste van een seconde. In het nadeel dan nog wel nog steeds van Sven Kramer. Ja, en die volgende tijd van Teken Bloemen. Gaat een tijd van 30-0 worden. Dus dan kan hij meteen het gat in één keer dichten. Als hij nu weer een rondje 29,3 rijdt of sneller. Hij is die 3 kilometer voorbij. Nu moet hij gewoon nog 5 rondjes knallen. 5 rondjes vol Geven. Kijken wat hij kan. Na 3400 meter toe. De ronde tijd voor 9-1. En dan is hij nu voor het eerst sneller dan Tetjan Noemen. En zien de Koreaanse fans ook hier. Een groen vlak en een 1 achter de naam van Kramer. Hij is sneller. Nu dan voor het eerst dan de rijders die geweest zijn. Sneller dus ook dan Tetjan Noemen. Kramer is ontketend. Kramer gaat hard hier. Oh, wat heeft hij daar een mooie acceleratie in de buitenbochten. De koning is er inderdaad. Zien wij inmiddels ook de echte koning. Kijkt naar de schaatskoning. De man die deze afstand beheerst. Als nee, geen de Rander. En 29-0 nu doorkomt. 441, 59 na 3800 meter. Zorgt ervoor dat hij plots een seconde voorsprong heeft. Op het schema van Tedjan Blue. En in zijn eerste 5 kilometer. Nadat hij hem verloor bij het Olympisch kwalificatietoernooi van Bob de Vries. Maar dat zal hem nog een tweede keer overkomen. En natuurlijk komt er nog een ritje naar Tussen Toomolero en Geisreiter. Maar dit voelt al aan als een finale. 5-12-59. 50. want bloemen daarnet. Hier komt Kramer en die is inmiddels 1,8 seconden sneller dan Tijan Bloemen. Ja, hoor. hier gaat hij hard. Sven Kramer heeft nu gewoon de graskraan vol open gezet. Lekker rijden. Zo. Hij heeft een rustig oh, opgebouwd en hij weet het hoor. Hij weet het gewoon. Dit rij ik gewoon door. Dit rij ik door tot aan de finish. Dit kan ik. Ik kan hier Tijan Bloemen verslaan en dan moet hij toch wel doorrijden, want er komt zometeen nog een rit achteraan. Dus hij kan nog niet op 7 spelen. Hij moet gewoon doorrijden en hij rijdt door. Hij rijdt maximaal. Hij is nog steeds ontspannen. Hij hij lacht als het ware nog. Hij heeft het helemaal niet moeilijk. 29,5. En hij gaat hier een rondtijd tijd rijden. Zo gaat hij een tijd rijden van onder de 16. En dat zou betekenen dat Sven Kramer hier een olympisch record gaat rijden. Hallo. Sneller dan dat hij was in Vancouver. Sneller dan dat hij was in Sochi. Toen hij voor de eerste en voor de tweede keer goud behaalde. Op zijn afstand. Op de 5000 meter. Kramer komt door de laatste binnenbocht geschaat. Laat laatste 100 meter is ingegaan. Hij houdt de armen op de rug. Hier komt Sven Kramer in een olympisch. Van 6 minuten, 9 seconden en 76 honderdste van een seconde. Niet alleen de Nederlanders staan en staan te juichen en te klappen. Ook de Koreanen en andere schaatsfans. Want als je als schaatsfan niet kan, uh, uh, geïmponeerd kan raken door deze schaatser, dan weet ik het ook niet meer. Wat heeft hij allemaal al laten zien in zijn lange loopbaan? En Kramer doet het opnieuw. Er komt nog een rit tussen Nicola en Moritz, Molero en Guy. Maar dit moet toch de gouden medailletijd zijn. 6 0 76, het Olympisch record. En dan kijk je naar Kramer en die heeft de cap afgezet. Kijk naar rechts naar de tribune en steekt de duim in de lucht. Goed gedaan hè? Ja, je hebt het goed gedaan. Zee. Heel goed gedaan. Klasse! Ja, hij doet dus wat we van hem verwachten. Hé! Hey! Het uh, enthousiasme uh, is niet te temmen ah, bij Patrick Lodier. Is, dit is toch onwaarschijnlijk, man. Wat een koning. Wat een koning, oh, zeg yeah. je. Ik vond het zo spannend aan die eerste paar rondes. En dan denk je, zo, wat gaat hij doen, wat gaat hij doen? En dan doet hij het, hè? Ik, zie, nah, ik ja, Heb spanning hij... nice gevoeld? Ja, uh, zeker, zeker. Het is een hele vlakke rit. Ja. Maar van Sven verwacht je altijd heel iets speciaals met 28'ers. En dit is gewoon een hele slimme, steady race. Kijk die even de, de, de kat uit de boom? Ja. Nee, even hij heeft voelen gewoon... hoe het voelt? Nee, hij heeft heel goed. Uh, de, de rit van uh, Tetjan Bloemen geobserveerd, denk ik. Want? En, nou ja, omdat hij dus niet er zo hard in vloog. En hij heeft Jan Blokhuizen gezien die er zo hard in vloog. En die ging helemaal kapot. Ja. En hij heeft dit heel slim gedaan. Hij weet precies welke tijd hij moet rijden. Hij rekent. Sven die denkt alles uit. En die is gewoon nou, tot in de puntjes voorbereid. Ja. En dat zie je nu. Hij weet gewoon precies wat hij moet doen. Ja. Hij weet, ik moet 29 lager rijden. Ik hoef niet gek te doen in het begin. Ik moet aan het einde gewoon zorgen dat ik dat steady hou. En dan rijd ik zo naar 609. Nou, nou, het is waanzinnig, Hopelijk knap. naar het goud. Alsof het iets is. Is dit genoeg voor goud? Ja, dit is genoeg voor goud. Ja, nee, dit is. Ik heb Toemolero hoog staan en die gaat zich mengen. Heel misschien voor een medaille, maar nee, dit is goud. Dit is gewoon historie. Dit is historisch. Dit hebben we nog nooit gehaald om spelen achter elkaar bij de mannen. De laatste rit moet echt nog remmen. Kijk, oké, dat zou wel echt een gigantische verrassing zijn. Het is onrealistisch, maar. Ja, ja, ze okay. moeten... Je weet Vorig dan. jaar 6-0-6, we dachten dat hij dat weer ging rijden. Ja, maar dan kunnen we op een laagland ijsbaan onder de 16 rijden. Dat, kunnen de, dat kan bijna niemand. Dat Klopt. kan eigenlijk op dit moment maar één. dat is gewoon Sven Kramer. Ook waar, maar, maar goed, het, het staat uh, nog niet de officieel zwak op over till the fat lady sings Zeker. Guys Geisreiter, het is de laatste. Die moet nou eenmaal worden verreden voordat je Sven Kramer tot Olympisch kampioen kan kronen. Terug Om zes minuten voor zes in Kanger. Zes minuten voor tien is het dus op de zondagochtend in Nederland. Hier in Korea is het op zich mooi weer. Lekkere blauwe lucht, maar o zo koud door een snijdende wind. Gelukkig zit er een dak op deze oval waar we kijken naar. Een best wel bijzondere rit. De kleinste man namelijk uit dit schaatsveld. 1,70 meter lang, Nicola Tumolero tegen de grootste. Het is echt uh, David tegen Goliath. Tegen Moritz Geisreiter, want die tikt precies... Tot op de centimeter nauwkeurig de twee minuten aan. Of de twee minuten aan, de twee meter aan. Twee minuten zijn ze nog niet onderweg. Oeh, Geisreiter, 29-0. 600ste sneller dan Sven Kramer. Maar als je kijkt naar hun snelste tijden... ooit gereden op zeeniveau. 6-16 voor beide. 61611 16 11 voor Tumolero, de Europese kampioen van dit seizoen. Dat werd hij in Colonna. 61681 16 81 voor Geisreiter. Dan moeten ze dus 7 seconden, ruim 6 seconden... bijna 7 seconden daarvan afhalen, Erben. Dat gaan ze toch niet doen? Nou, dan gaan we kijken naar wat gaat die Duits tijden worden. Ja, het is 29-7 en 29-7 en dan zijn ze nu al... Uh... Al langzamer dan Sven Kramer. En Sven Kramer reed natuurlijk helemaal vlak. Hè. De eerste paar rondjes een beetje aftasten, Een beetje rippen voelen. En dan vervolgens die rondetijden naar die 29 lagen krijgen. En dat kon Sven Kraam het hele race gewoon doorrijden. En ik zie dat deze jongens gewoon niet doen. Laten we nog even één rondetijd afwachten. Kijken wat ze nu rijden. Dat scheed, dat, dat, de achterstand loopt eigenlijk alleen maar op. Lopt op naar 17e van een seconde. Kijken wat de rondetijd nu gaat worden. De rondetijd voor beide rijders. 29, 3 om 29, 7. Ja, jij wil Kramer al bovenop dat podium neerzetten volgens mij. Of niet? Ja, We zeggen, ga er maar alvast staan. Ik, ik zit ernaar te kijken nu en ik denk, ja, ik weet het al. Ik weet het al. Daarom, Daarom zei ik het net, gebeuren. het voelde er net aan als een finale. En dit lijkt meer een strijd. Nou ja, maximaal misschien voor een bronzen medaille. Als ze binnen die 6-11, 6-1-8 weten te eindigen. Waarmee Sverre de Pedersen nu derde staat. Acceleratie, demarrage van de militair uit Italië. Nicola Tumolero, 23 jaar, neemt nu het commando in deze rit. Maar ligt 16e achter op het schema van Kramer. 2-16, 37 is ook de de beste doorkomsttijd. Dus hij is ook langzamer dan Tetjan Bloemen. En dan uh, Sverre Loende Pedersen. En pakt in de afgelopen ronde wel tijd. En dus ook meters ruimte op Moritz Gijsrijter. Die bezig is aan een prima seizoen hoor. Op het podium stond in Salt Lake City van de Wereldbeke daar. Eindigde hij op de derde plaats voor deze. Uh, concurrent van nu. Net voor Toen Morlero. Maar op de baan nu leidt Tomolero Morlero. Na 2200 meter voorsprong in de rit. Maar hij ligt 19e achter op het schema van Svenka. Ja, ze rijden rond op tijden van 99. 26 beide beide rijders en Sven Kramer reed hier een ronde 29.3. En de volgende ronde van Sven Kramer is een rondetijd van 29.0. Dus dan kan nu de, de, de, de voorsprong of de achterstand van deze jongens heel erg snel oplopen. Tumulero komt binnen binnendoor, kan, kon even profiteren van Kijsruiter op de kruising. En gooit het ritme via de binnenbocht even omhoog. En hij neemt echt afstand van Kijsruiter. Wat is deze rondetijd? Deze rondetijd van Tumulero is nu 29.5 verliest dan nog steeds een halve seconde op het prachtige schema. En op de Olympisch kampioen Sven Kramer. Want dat durf ik niet wel te zeggen. Ja, zo mogen we er wel gaan kronen. De achterstand loopt alleen maar op. De achterstand van Nicola Tumolero op het schema van Sven Kramer. Het is al bijna twee seconden. Hij wil nog steeds voorsprong op Geisreiter. Maar zal nog wel sneller moeten gaan rijden. Wil hij gaan zorgen voor een Italiaanse medaille op deze 5000 meter. De medailles lijken te gaan naar Nederland, naar Canada en naar Noorwegen. En dan ziet het er veel internationaler uit dan op dag 1 van het schaatstoernooi... met gisteren de sweep van de vrouwen. Nu dus alleen Kramer bovenop het podium. Uh, Tumolero inmiddels met zo'n 3-4 meter voor langs gekruist. Ik zoek op het middenterrein na Sven Kramer. Maar ik zie hem op dit moment niet. Volgens mij is hij naar beneden gaan en zit hij zich op de trap... een beetje tussen het middenterrein en de catacombe zich op dit moment uh, om te kleden. Terwijl Tumolero hier alweer is en in ieder geval van 6 naar 5 gaat... Virtueel, om dat mooie woord maar te gebruiken. Met nog 400 te gaan op de vijfde plaats ligt. Maar het goud, dat is weg. Het goud is vergeven. Het goud gaat naar Nederland. Het goud gaat voor de derde keer op rij naar Sven Kramer. Ja, het is ongelooflijk. Ongelooflijk hoe groot deze sportman is. En wat hij het hier op een volwassen manier doet. Hè. Hij weet precies wat hij moet doen. Hij weet wat de rit gereden is voor hem. Hij weet de tijd van Tetjan Bloemen. En hij gaat dan gewoon op een schema weg. En, en zo volwassen rijdt, rijdt hij deze rit. En daarom wint hij hem ook niet één keer. Hij wint hem gewoon drie keer. Drie keer, drie keer olympisch kampioen. Ga eens rijden. Hij rijdt nu een rondetijd van 29,9. En Tumolero rijdt een rondetijd van 29,8. De achterstanden of de voorsprong voor, op, van, van Sven Kramer op deze jongens is nu 3 seconden en 5 seconden. Ja, nee, het gaat niet meer gebeuren. Het is duidelijk, het is 100% zeker. Ja, het podium zit op dit moment ook nog altijd hetzelfde in elkaar. Terwijl Kramer inderdaad op die trap zit tussen het middenterrein en de gang in. Daar zijn sokken aan het aantrekken is. Twee ronden nog te gaan voor Tumolero. Zou er nog een medaille voor hem in zitten? Oh, nou, nee. voorlopig nog altijd niet. Want hij ligt nog altijd vijfde bij het ingaan van de laatste 800 meter. En wat weet Kramer allemaal hier te realiseren? Als eerste schaatser, mannelijke schaatser dus ooit, eh, drie keer op rij goud pakken op één en dezelfde afstand. Hij pakt zijn achtste medaille en daarmee wordt hij de meest gedecoreerde schaatser in het Olympische schaatsgeschiedenis bij de mannen. Perstijn en Wust hebben er negen. Hij laat Pieter van der Hogeband achter zich als het gaat om de Nederlandse Olympische geschiedenis. Terwijl de bel klinkt voor Nicola Tumolero. Die gaat met een achterstand van 4,6 seconden de laatste rond. Onderin. Het is gebeurd. Het is over. Het is uit. Sven Kramer op het middenterrein weet het. Heeft Jakori, Nico Hofman de.